In ruil daarvoor moet de verstrekker de rest kwijtschelden. Volgens de gemeente zijn hypotheekverstrekkers enthousiast... omdat ze meer krijgen dan bij een executieveiling. Daar wordt meestal zo'n 70 van de executiewaarde betaald. De huiseigenaar komt in de schuldsanering terecht... en moet met de gemeente afspraken maken over afbetaling van de hypotheek. ING heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar weer verlies geleden. Na twee kwartalen met winst boekte de bank en verzekeraar... nu een verlies van 712 miljoen euro...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 Hij gaf toe dat rondom de besluitvorming over politieke steun aan de oorlog in Irak niet alles goed is gegaan, maar de premier vindt dat hij met de kennis van toen juist heeft gehandeld. Malknende ontkende dat de Tweede Kamer diverse malen onjuist en onvolledig is geïnformeerd. Minder dan de helft van de kiezers gaat over twee weken stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de peiling wordt de opkomst 45%. procent. De vorige drie keren lag de opkomst net onder de 60 procent. Als redenen om niet te gaan stemmen noemen mensen dat ze niet geïnteresseerd zijn in de plaatselijke politiek. En dat ze geen idee hebben op wie ze moeten stemmen. Het weer, eerst vrij zonnig, maar in de loop van de ochtend vanuit het zuiden meer bewolking. Daarna gaat het in het zuiden regenen, in het noorden valt sneeuw. Temperaturen iets boven of rond het vriespunt. Dit was het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 Het tweede uur van Kunst en cultuurcafé, ik ga even stotter, <laughs> cultuurcafé van 12 februari in de bar van Hotel Hoogland. Presentatie uh, Margo Oost-Indie en Tom Hendricks, techniek Roy Haldeman. We gaan om half negen praten met uh, Siska Metsela over haar eerste boek. Dat de titel heeft En hij gaf mij adelaarsvleugels. En wij zijn benieuwd wie hij is. Maar nu zit voor ons uh, Anja Sivjak... Uit Polen, ruim tien jaar in Zandvoort uh, uh, wonend, nietwaar Anja? Toch waar, maar gewoon iets langer dan tien jaar. Iets Volgens langer? Mij is, ja, toch heel hard, ja. Mm -hmm. <laughs> maar waar, waarom is Anja hier gekomen? Oh, waarom moet hij gewoon beginnen? Um, toen ik uh, 18 was, ik heb, in, ik heb beslissing genomen om uh, Engels te spreken... En toen heb ik beslissie genomen om iets anders ook te ervaren. Daarom heb ik ook beslissie genomen om naar Nederland te komen. En dat was een geleden, inderdaad. Ja, dat is alweer een hele tijd geleden. En uh, wat was de aanleiding voor jou om naar Nederland te komen... Toen heb ik mijn middelbare school afgerond. Hmm. Ik wou gewoon iets anders ervaren. En toch hmm. inderdaad, als heb ik net verteld, Engels leren spreken. Hmm. Dus ik had gewoon twee opties. Of naar Engeland te gaan, of naar Nederland. Dus uiteindelijk heb ik beslissing genomen om naar Nederland te komen. Omdat jullie hmm. spreken redelijk goed Engels. Heel goed, uiteindelijk. Daarom was het, ik had gewoon echt twee redenen. Er was iets anders ervaren. Ook een andere cultuur leren kennen. En in ieder geval ook Engels leren spreken. Oké, okay, en wat, uh, wat ben je gaan doen? Wist je iets over Nederland voordat je hier kwam? Je... Eh, ja, ik heb een, toen dacht ik dat zou heel verstandig zijn als je gaat echt verhuizen naar een andere land. Toen dacht ik, ja, dat is echt verstandig om iets meer te weten. Toen heb ik heel veel over Nederlands gelezen. Toen heb ik ook een paar woorden, Nederlands woorden geleerd. Dat vond ik heel erg grappig. Wat was het eerste woord dat je kende? Gezellig. Ja, het is heel moeilijk, het is heel moeilijk ja, om het oom te herinneren. Maar ja. ja, het was. Ja, en dit was inderdaad heel moeilijk om in een Engels te vertellen. Volgens mij is dat helemaal niet echt een vertelling in een Engels. Cozy. Cozy, ja. Nee, niet helemaal. Nee, nee dat nee, is, toch is toch iets anders, ja. inderdaad. Ja. Ja. Maar dat was een van de woorden, inderdaad. Ja. ja. Gezellig. En uh, dus je, toen kwam je in Nederland. En uh, wat, uh, wat, ben je, wat ben je toen gaan doen? Ja. Um, dus toen ben ik verhuisd en toen heb ik precies genomen om op een uh, op, op, op, te worden. Dus voor dit twee jaar heb ik op kinderen opgepast hier in Zandvoort. Dus dat was echt het begin voor mij. Mm -hmm. Maar hoe kwam je in Zandvoort terecht? Had je dat in Polen al geregeld? Uh, ja, ik ben gewoon aan het eindelijk van de eerste twee maanden ben ik in heb gewoond, maar uiteindelijk ben ik naar Zandvoort uh, verhuisd en dat is gebeurd door die uh, een au pair bureau. Dus ik heb een familie gevonden hier in uh, Zandvoort. Oh, dus je hebt een au pair bureau Klopt, in Polen ja, benaderd eigenlijk en op die manier ben je uiteindelijk zo in Zandvoort, uh, terecht terechtgekomen. Klopt, gekomen. inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. ja. En was was het een grote overgang voor jou om in uh, Nederland uh, te gaan wonen? Ja, was het gewoon echt in het begin was heel erg dagen, Want toen was ik, ja, ben ik nog steeds jong, maar toen was ik 18. Want hoe uh, oud ben je nu? Uh, negen, ja, toch nog uh, 29, maar dit ja. jaar word ik 30. Ja. Uh, dus ja, in het begin was het heel erg moeilijk. Want dan heb je gewoon een helemaal andere cultuur. Het is een beetje cultuurschok. Uh, dus in het begin was het een beetje geftig. Maar dus daar hou ik ook even van je eigen houding. Kun dus, je aangeven wat er anders is? Oh god, dat is een hele moeilijke vraag, maar het is, ja, de cultuur is anders. Uh, ja, maar en wat, de, uh, wat is anders? Onze houding. Het is moeilijk, om. het is alleen mijn mening. Uh, dus de cultuur is anders, onze houding is anders dan Nederlandse houding. Dus het voor mij was in het begin heel erg opvallend. Ja, Um, en jij ja, Zijn wij onvriendelijker of zo? Nee, dat ik, nee, helemaal niet. Nee, omdat ik ben gewoon steeds hier. Dus helemaal niet. We dus zijn heel erg vriendelijk. dus <laughs> is gewoon een gezellig. goede En gezellig nee. ook. Ja, in, nee. inderdaad. Maar het is, andere, het is gewoon een andere cultuur. Um, wij zijn heel erg Poolse mensen... Dat denk ik. Uh, we zijn heel familie- oriënteerd, uh, uh, ja, inderdaad. Dus voor mij was het gewoon, in het begin was het even wennen. Was het gewoon even wennen. En dat gaat er ook heel veel um, voor de mensen die je tegen uh, uh, cultuur. Maar voor mij dus is het inderdaad moeilijk om te bepalen precies wat. Dus het gaat mm -hmm. meer over cultuur. Over cultuur, inderdaad. Kan je iets uh, vertellen over hoe je bent opgegroeid in Polen? Hoe, hoe, uh, ja, ja, iets over je jeugd. Ja. Zeg maar. En, en wat je, ja, hoe, hoe er met kinderen wordt omgegaan. En, ja. Uh, um, ja, als ik achteraf kijk, ik kan echt benaderen als ik kind was, um, was, ik heel erg actief. Heel erg druk. En ik ben opgeroeid met jongens. Dus ik was de enige meisje in de groep. Dan moest ik voor mijn plek van heel erg... Uh, uh, <laughs> oh, maar genial. Ik moest voor mijn plek heel erg uh, uh, vechten. Dus ik heb heel veel bout gespeeld met jongens. Vervolgens gewoon alleen om thuis te spelen helemaal saai. Je was meer een jongetje. Ja, een Tommy. Ja, een en, en Tommy. Wel, ja. Weet, je, weet je wel. Ik heb nooit met uh, Pops gespeeld. Poppen, ja. Wat ja, nee. ben je opgegroeid in een dorp? Een ja, het was het, of inderdaad een hele kleine dorp in de zuiden van Polen. Helemaal dichtbij uh, de Duitse grens. Um, hele leuke plek, maar heel klein. Toch klein kleine in de, de Zandvoort? Klein, ja, dat kan ook. Ja, mm -hmm. Klein in de Zandvoort, ja, <laughs> ja. inderdaad. Yeah. Um, en toen ben ik ook naar de lage school geweest. En ook middelbare school geweest. Um, dus ik kan ook herinneren, ik moest er heel veel studeren. En ook op een lagere school en ook op uh, een middelbare school. Um, en er was het toch duidelijk toch op een lagere school dat ik zou op universiteit uh, gaan, uh, gaan studeren. Dus ik moest altijd hele, goede, uh, hele hoge cijfers krijgen, inderdaad. Want ook op de lagere school hebben kinderen veel huiswerk. Uh, ja, inderdaad. En, uh, ja, ja, inderdaad. inderdaad ja, ja, dat is altijd. Ja, uh, inderdaad. is echt uh, uh, uh, heel veel van huiswerk. Dat moest ik ook doen. Uh, dat zie ik ook bij ons, met ons familie, omdat mijn familie is heel hoog uh, opgeleid. Dus dat ja, ik had gewoon echt bepaalde verwachtingen. Maar dat wil ik ook, dat wil ik ook doen. Gewoon uh, gaan studeren. Dus dat was ik ook een beetje aangewend, ja, inderdaad. Op een gegeven moment toen besloot je, je zei van hè, na je eindexamen wilde je. Je wilde niet meteen doorgaan met een andere studie, maar je wilde naar, naar het buitenland om inderdaad. Engels te leren. Ja, inderdaad. Maar ja, mijn familie was helemaal niet tevreden toen. Uh, ja, Want het was echt duidelijk naar de middelbare school dat iedereen ging gewoon even studeren. En ik heb toch precies gedaan om iets, doen, iets, iets anders te doen. Dus even. En, en kun je naar je gevoel nu goed genoeg Engels? Want dat was oorspronkelijk je doel. Om, hè? Ja, ik heb na twee jaar ik heb een studie in Engels gedaan. Dus ik kan eigenlijk toegeven toe uh, toe dat ik ben helemaal tevreden ben. Ik heb Engels heel ja, echt uh, snel op, uh, opgepakt, inderdaad. Mm -hmm. Dus het tweede, ja, het is voor mij dus een tweede taal geworden. Ja. Ja. Ja. Maar? Maar, voor de taal. <coughs> <coughs> uh, ja, had natuurlijk ook in Polen Engels kunnen studeren. Uh, ja, dat ook. Dat ook, maar ik heb toch maar ik wil toch iets anders ervaren. Ben je misschien hier naartoe gekomen omdat er in Polen toch minder toekomstmogelijkheden was? Nee, dat zou ik zo, nee, dat zou ik niet, uh, nee, dat zou ik niet zeggen. Maar dit is iets van uh, uh, een, dus echt, echt een goede vraag dat is ook een moeilijke vraag. Maar nee, ik denk als je wilt iets bereiken, moet je gewoon helemaal uh, doorzetten en gewoon hard werken. Dus in dit geval, ik zou ook in de polo kunnen blijven, maar ik moest het hier ook heel hard werken om iets te bereiken. Mm -hmm. Dus de antwoord is uiteindelijk nee. Mm -hmm. En je bent een opleiding hier gaan doen op een gegeven ja. moment, hè? Je, inderdaad. Je, je bent eerst als au pair gaan werken dus van toen... Inderdaad, dat heb ik voor de twee, twee jaar gedaan. Dus dan, dan, dan maak je ook het gezinsleven, dan zie je hoe het gaat. Natuurlijk met de opvoeding van kinderen en dat soort dingen. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus na de twee jaar dat ik heb een beslissing uh, genomen om studie te volgen. was ook een goede tijd voor mij. Toen dacht ik, ja, nu ben ik in een hele goede stemming. Dus dan dacht ik, ja, ga ik, uh, uh, ging ik gewoon studeren. Dat heb ik gedaan. En ik heb een communicatie afgerond in, in Amsterdam, uh, uh, HBO. Oké. Okay. Ja. En nu? En nu, ja, is een goede vraag. En nu, Ik was aan de reis over bijna zes maanden. Ik ben naar Azië geweest. En ik ben ook een uh, vrijwilligerswerk gedaan in Cambodja. Uh, en nu ben ik aan het solliciteren. Dus ik heb beslissing genomen om iets, weer iets anders te ondervaren. Daarom ben ik naar Azië geweest. En nu ben ik aan het solliciteren. Ja, en wat heb je al die maanden gedaan? Vooral gereisd of heb je... Je hebt ook vrijwilligerswerk gedaan. Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar uh, ik ben toch naar uh, Maleisië geweest, uh, uh, Thailand, uh, Vietnam, uh, uh, Laos en uiteindelijk Cambodja. Allemaal in je eentje. Ja, maar, is, ja, maar uiteindelijk ben je nooit alleen. Je gaat altijd helemaal uh, andere mensen moeten. Dat is helemaal, ja, vind ik wel helemaal spannend. Dus als ga ik achteraf kijk, uh, er zijn misschien een paar uurtjes geweest uh, dagelijks dat ik alleen was. Hm? Maar ja. toen dacht ik, ja, ga ik mijn roekzak meenemen en ga, ga ik backpacken inderdaad. Ja. En uiteindelijk ben ik een tijdje gebleven in Cambodja. En ja, hoe lang ben je daar geweest in Cambodja? Bijna twee maanden. Ja. Bijna twee maanden. En vond je dat leuk, dat werk? Ja, dat is leuk. Dat is, ja, ik zou niet weten of het leuk dat is een hele goede woorden Het is echt is een heel erg uitdagend geweest. Wat heb je precies gedaan? Uh, ik heb in de platen land gewoond, bijna van de twee maanden. Dus twee uurtjes uh, vanaf Siem Reap. En toen heb ik met de familie uh, uh, gewoond. <coughs> en, um, en toen heb ik ook vrijwilligerswerk gedaan op het centrum. En mm -hmm. uh, wat voor centrum was dat? Uh, ja, dat was... Ik zit te denken, we moeten in Nederlands voor Het dat was een orphanage. Mm -hmm. en dus ja, voor we kinderen Een yeah. En ook in de school. Um, dus we hadden gewoon 23 kinderen. Dus die, die daar gewoon uh, uh, blijven zijn gewoon daar uh, um, altijd mm -hmm. en dus ook in de school ja. en dus ik ben gewoon aangenomen in het begin om uh, Engels leren uh, gewoon om Engels lezen te geven voor de hele kleine kinderen mm -hmm. maar uiteindelijk uh, wij hebben ook misschien zich genomen dat ga ik gewoon echt helpen om het uh, ontwikkelingswerk ontwikkeling werk te doen om om, uh, om het verder te organiseren om gewoon meer structuren te brengen in de organisatie inderdaad inderdaad. Ja. En toen heb ik um, ja, helemaal van gewoon dagelijks gedaan, inderdaad. Ja. En op een gegeven moment ben je, je bent nu weer terug. Uh, en hoe ben uh, ik terug ja, in de kou weer, ja, ja. inderdaad. En hoe is dat nu? Uh, ja, ga je er verder nog iets mee doen? Uh, met je ervaring? Dat, dat zou ik graag willen. Um, maar om echt met die, um, NGO beginnen te werken, dit is heel moeilijk om naar binnen te komen. Mm -hmm. Dus ja, ik zou gewoon mijn best doen, maar precies in dezelfde tijd, moet ja, je moet geldjes voor de dingen, dus moet ik, ik ga gewoon solliciteren, zou ik zo, en ik kan altijd dan beide combineren. Dus als je hier bent, je kan ook dus altijd in de weg om om, om te helpen. En, hoe, en waar denk je dan aan, bijvoorbeeld? Uh, toen ik in Cambodja was, we hebben gewoon een uh, documentary gedaan over het centrum. Dus die moet gewoon helemaal afgemaakt worden. documentaire over het centrum. Het centrum. Ja. En wat is het gewoon eigenlijk? Ja. Um, en dan ga ik gewoon organiseren, bijvoorbeeld een event organiseren om geld uh, te verzamelen. Te verzamelen, voor het te verzamelen. inderdaad, van het centrum. Ja. Inderdaad. Ja. Dus dat ga je sowieso uh, Dat ga ik doen. sowieso in mijn privé doen. Um, en je moet ook solliciteren, inderdaad. Ja. Ja, en heb je al iemand gevonden om die film uh, te maken? Of ja, je, je, je hebt al beelden, hè? heb je al uh, natuurlijk. Ik heb gewoon, ja, ja, ik heb iemand gevonden. Uh, dus we moeten gewoon inderdaad gewoon alleen afmaken. Ja, ja en dan ja. ga je met die film, ga je, begrijp ik... Uh, ja, en die, geld, die uh, film gaan we gewoon even gewoon uh, gebruiken... Gewoon om, uh, uh, ja, om uh, geld te verzamelen. Maar het is heel erg belangrijk dat de mensen het heel goed begrijpen... Wat voor een soort stichting dat is ja. en uh, wat we hebben gedaan. Ja. En is altijd, is gewoon is altijd heel goed om uh, uh, video gewoon te laten zien, inderdaad. Ja. Ja. ja. Toch even terug naar het, het verschil tussen Polen en Nederland. Oh ja. <laughs> Je hebt dus uh, hier uh, als au pair in een Nederlands gezin geleefd. Klopt. Zitten daar grote verschillen in in het gezinsleven in Polen? als in Nederland. Gaan de mensen anders met elkaar om? Het is mo heel moeilijk om te uh, oordelen, omdat de familie waar ik gewoon samen gewoond zijn. Ja, dat is. Het is echt een gezellig gezin. En uh, dus algemeen um, ja, die voorzellen ze zeker bestaan. Maar algemeen, uh, we zijn heel erg, zoals heb ik verteld, uh, familie georiënteerd. In Polen? In Polen, inderdaad. Ja, en waar blijkt dat bijvoorbeeld uit? Noem eens voorbeelden. Om, uh, als je dat zegt. Het is gewoon algemeen. Um, bijvoorbeeld. Die, uh, die mensen die ook samen gewoond, uh, Die zijn ook, ook fami familie georiënteerd. Dus het is altijd helemaal uh, gezellig geweest. Maar dit is gewoon alleen algemeen. Dat heb ik ook heel vaak ook naar andere mensen uh, gehoord. Die heb ik ook zo, uh, samen een studie meegedaan. Dus internationale mensen. Dat Nederlandse mensen zijn misschien niet heel erg uh, fam uh, familie georiënteerd. Meer afstandelijk? Afstandelijk, de hangt vanaf ook waar je woont. Uh, Dan zou ik gewoon niet zeggen afstandelijk, maar misschien minder open, gewoon algemeen. Mm. Ja, je bedoelt voor mensen van buiten? Dus van de buitenlanders, ja inderdaad. Ja, ja, inderdaad. Dat, ja. Maar dit is, dit is gewoon alleen algemeen. Is er een verschil tussen gastvrijheid hier en daar? Uh, wat heb ik ook van mensen gehoord? Dat de uh, algemeen Poolse mensen ze heel erg gastvrij uh, klopt, inderdaad. Um, is uh, kleine Wat zit je nou met de kijk? Maar dat hangt vanaf ook heel veel van, van de mens zelf. Ja, en ik heb heel vaak gehoord dat inderdaad hier in Nederland... het kost heel veel tijd om mensen leren te kennen. Dus dat is misschien een, een, een stuk moeilijker. Dus de mensen kunnen misschien een, een, een minder open zijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat hang, dat hangt van ook heel veel van je, eigen, van je eigen houding. En zo, als je echt verhuisd bent naar de landen, je moet ook heel veel, van jouzelf, heel veel moeite van maken. Mm -hmm. ja. Zou je ook in het geloof kunnen zitten? Katholiek, uh, Polen is natuurlijk erg katholiek. Ja, we Neder zijn inderdaad katholiek, ja. In Nederland, ja. Dat is, het katholicisme zit alleen maar in het zuiden. En daar zijn ze ook hartelijker. Ach ja. Oh, ja... Och, ja het is altijd de, lastig met dit soort dit van oh. Kijk, ik kan, mijn eigen, ik kan mijn eigen uh, mening geven, maar dit is altijd subjectief. Dus, ja, maar uh, we vragen ook jouw mening, toch? Ja, inderdaad. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar daar zou ik niet durven zeggen of er echt iets met de geloven te, te hebben of niet heeft. Oké, okay. en hoe nu, hoe nu verder? Want je bent uh, dus inderdaad in uh, Cambodja geweest. En, uh, wat, is, uh, wat is de droombaan? Wat is de droombaan? Ik bedoel, ben je, vind je dat je, wil je in Nederland blijven? Of, uh? Oh, dat is toch niet duidelijk. Dat heb ik, uh, dat, uh, toen ben ik hier afhaast, dat wist ik ook niet. Dat ga ik toch uiteindelijk in Nederland studeren en nog uiteindelijk werken. Dus dat is toch niet duidelijk. Um, wat is de droombaan? Och, dat vind ik een hele goede vraag, maar ook een moeilijke vraag. Uh, dus uiteindelijk, nee. Als ik zou zeggen of ik echt de droombaan heb, dan denk ik... Nee, ik zou gewoon graag weer naar Cambodja terug ter gaan. Dat zou je heel erg leuk vinden. Dat mis je ook heel veel. Ja? Dat kan toch sowieso? Ja, maar het is ook in de als je gaat voor de paar dagen gaat voor de vakantie of ik kan gewoon daar voor de paar maanden blijven. Ja. Om gewoon toch uh, uh, doorgaan met on en werk. Dus liefste, ik zou gewoon toch voor de paar maanden aanstaande maanden terug naar Cambodja te gaan. Om daar echt te werken, om, maar dan ook gewoon zodat je in je levensonderhoud kan voorzien. Of, uh. Ja, maar dat, dat zou moeilijk zijn. Ja. Dat zou moeilijk zijn. Ja. Uh, dat, dat zou moeilijk zijn. Um, maar toch, op, op dit moment, ik zou graag uh, naar Cambodja willen gaan om uh, die vrijwilligerswerk werk van mm -hmm. toch voor aanstaande maanden te doen. Zou je op elke plek in de wereld kunnen uh, leven? Want ik zit zo te denken: je bent uit Polen ja. naar Nederland gegaan hè? en je bent daarna je, uh, naar Azië gegaan. Klopt. Je ja. zegt van ja, ik weet niet precies wat mijn droombaan is. Het kan, dus ja, die baan kan dan ook eh, overal zijn. Dus Inderdaad, dat kan overal ja. zijn. En ik denk, als je alleen bent en heb je gewoon geen kinderen en geen familie, dus heb je helemaal een andere houding. Dus je kan ook heel makkelijk om, om andere leven aan te passen. En ik ben heel erg nieuwsgierig. Uh, ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar andere culturen. Dus denk ik tijdelijk wel. Maar uh, dat heb ik ook gedaan. Maar voor de lange tijd, dat is moeilijk om van tevoren te weten. Je gaat gewoon iets ervaren. En dan moet je gewoon uh, even bepalen hoe dat gaat. Ja. En terug naar Polen? Dat zou ook kunnen. Maar ik, ik, zou, ik denk, na, die, na meer dan tien jaar dat zou ik moeilijk vinden. Maar kijk, bepaalde dingen kan je in je leven gewoon even voorspelen. Maar wat gaat in de nationale jaren gebeuren, dat weet je nooit. Dus, dus dat is je altijd een het optie. een beetje open eigenlijk. Klopt. Ja. Dus ik hou ja. mijn opties gewoon open, inderdaad. Ja. Maar je ja. komt toch, toch wel eens in Polen? Ja, ja, met het ja, bezoek om, om familie te zien. Omdat, ja, ik ben gewoon altijd Pools en dat gaat zo blijven. Dus ik wil graag mijn familie zien en ook mijn vrienden. Uh, dus dat, ja, ik ga gewoon soms, als ik tijd heb en de mogelijkheid te terug naar Polen, inderdaad. Dat, ja, dat mis je gewoon. Dat is toch steeds jouw land, inderdaad. Ja. En heb je nog wel goed contact als je gewoon hier bent? even wat bedoel je? Nou, met, met de familie in Polen. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, we spreken elkaar heel vaak. Dus ik weet precies wat gebeurt thuis. Ik moet altijd vertellen wat, wat ben ik hier met bezig ben. Dus we hebben, ja, we hebben heel vaak contact. Als ik met mijn broer niet uh, uh, wekelijks spreek, dan heb ik probleem. <laughs> Hij of jij? Uh, ik, oh. ik. Dus ik moet gewoon als kleine zus ik moet altijd vertellen wat ik met bezig ben. Inderdaad. Kleine zus. Uh, nou, ja. Je hebt nog meer broers of zusters? Ik heb één een, een broer, broer. En hij is vier jaar ouder dan ik. Ja, dus jij bent een kleine zusje. Toch, ik denk dat het gewoon zo blijft het ja. hele leven, inderdaad. Ja. Je hebt uh, uh, speciale muziek uitgezocht. oh die liedje, ja. Dat ja. heb ik inderdaad gedaan, ja. ja. Wat is dat voor liedje? Oh, dit is een hele bekende vrouw in Polen, een zingeres. En, uh, ja, en zij zingt ook een jazz, toevallig. Maar die liedje gaat overleven, dus die vrouw is helemaal gek op leven. En we, denk, we weten, iedereen weet dat het soms heel moeilijk kan worden in leven. En we hebben gewoon helemaal geen zin om door te gaan. Maar die lied gaat overleven en de passie voor leven. Hm. En dat is ook iets over, over mij. Daarom heb ik die liedje gewoon uiteindelijk gekozen. Oké, okay, we gaan even luisteren. Bedankt. Potrafią dostrzec oczy je młode, niebezpieczną Twą urodę Kocham Cię życie. Poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniarz. wierzę w światełko, które rozpraszam rok. Wierzę w niezmienność, nadziei, nadziei, światełko na ik Zondrogie wstaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja, szef na skrycie, oj, życie kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię na życie. Koć barwy, ściemniasz. Choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marni odwzajemniasz, kocham cię życie. Kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się, o śmicie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuję jak ja. Ty powierzysz mu, ty mu swój niepokój. Chcę je do wzroku, dojrzeć do które sprawi, że on powie, jak ja, jak ja. Ty życie łeznych winy, Kocham życie. Mooie Poolse passie. He? Sorry? Mooie Poolse passie. Ja, het is ja dus prachtig vind ik gewoon dus inderdaad helemaal echt bijzondere, bijzondere muziek. En mm -hmm. heel bijzondere vrouwen. Ze zijn erg bekend in Polen, inderdaad. Oké. Okay. Anja, bedankt dat je eventjes hebt. willen ik vertellen over ja, heel jou. Erg bedankt. Ja, het was helemaal gezellig. Bedankt. Gelukkig, het was gezellig. <laughs> gezellig. <laughs> en uh, ik hoop dat je een leuke baan vindt. Gaat lukken. Gaat lukken. Bedankt. En dat je verder goed verblijf in Nederland hebt.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 a Bieber and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine. Don't worry about his. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the Machine. The way I like it is the way it is I got my diggit He got his Stay on the scene like a loving machine Stay on the scene like a loving machine Aan tafel zit nu Siska Metselaar. <coughs> Siska, wie <Hallo>. ben jij? <laughs> wie ben ik? <laughs> ja nou, uh, mijn naam is Siska en ik ben 34 jaar. Ik uh, woon al 12 jaar in Zandvoort met mijn gezin. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen, twee dochters. Een van 10 en een van 6 jaar. En uh, ik woon hier met veel plezier. En waar kom je van oorsprong vandaan? Ik ben geboren um, in de buurt van de Waardenpolder, ja, grenzend aan Haarlem. Hm. Bij de Liedenweg. Dus dat heet nu Zuiderpolder. Ja. Daar kom ik vandaan. Hm. En uh, daar heb ik tot mijn uh, twaalfde jaar gewoond. En toen zijn we verhuisd, vlakbij. En toen heb ik daar tot mijn negentiende jaar gewoond. En toen ben ik in Zandvoort komen wonen. Oh ja. We hebben je gevraagd om iets te vertellen om, uh, over je boek wat je hebt geschreven. Ja. Maar zonder nou meteen op de inhoud in te gaan, wat is het voor een boek? Hoe kun je het kenschetsen? Het is een spirituele roman. Zo wordt het omschreven door de, door de uitgever. Um, het is een verslag van een bijna doodervaring. Dat klinkt vrij heftig, maar dat valt wel mee, <laughs> vind ik zelf. Um, het is een, uh, een dagboek geweest oorspronkelijk. En ik heb het nu aan elkaar geschreven uh, als roman. Uh, omdat dat voor mij uh, prettiger was om er dan wat afstand van te nemen. Uh, het dagboek was wel heel persoonlijk en het waren steeds korte stukjes. En voor de lezer is het daardoor ook een ja, compacter verhaal geworden... Um, het is een, uh, een ervaring, een persoonlijke ervaring. Ik heb um, na een uh, aantal operaties heb ik een uh, uitreding gehad. En toen heb ik, Moet je even uh, vertellen aan de mensen wat dat is? Ja, ja, ja, ja. ja een uitreding. Dat is um, dat je van bovenaf um, jezelf kunt zien liggen. En ik heb uh, tijdens de operatie uh, kunnen kijken... Hoe de operatie verliep. En in het begin, dat dat, als dat plaatsvindt. dan. besef je niet zo goed wat er gebeurt. Was ik daar niet zo bewust van. dat ik daar ook werkelijk. aan het uittreden was, zeg maar. En. Um, ja, het, het, het is. Um, je hebt gewoon een heel scherp bewustzijn. eigenlijk. Dus het, uh, ik beschrijf in mijn boek. Dat je zowel uh, tijdens hier, tijdens je leven, heel bewust kan zijn. Maar je kunt dus ook bewustzijn hebben als je er eventjes uit gaat. Hm. En, en schrok je toen van die ervaring of uh, was dat, ja? Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Hm. Omdat mensen vinden het heel snel uh, een eng verhaal. Mm -hmm. Ze zeggen van nou ja, uit je lichaam. Dat is, altijd, dat is eng. <laughs> maar eigenlijk had ik dat niet. Het voelde heel vrij. Net alsof het gewoon... Ja, ik liet het, uh, ik liet het gewoon uh, toe. En, uh, ik heb in mijn boek geschreven. Het voelde als uh, een, een vogeltje die uit zijn kooi mag vliegen. Mm -hmm. Je voelt je ineens helemaal los. Ja. En toen dacht ik, wie ligt daar nou? Ja. Wie ligt daar nou op de operatietafel? Maar dat was ik. <lacht> <Ja>. <lacht> dus, uh, Heel bijzonder. Best dat heftig dat he natuurlijk. Het komt vaker voor hè, bij operaties. Dat mensen ja. naar zichzelf... Kijken. Ik ben niet de eerste nee. die zo'n boek heeft geschreven. En ik ben ook niet de eerste die zoiets heeft meegemaakt. Ik heb uh, door het schrijven van mijn boek... en ook door het uh, plaatsen van een aantal stukjes op, uh, op hives en op internet... heb ik heel veel reacties gehad van uh, mensen die dit ook hebben doorgemaakt. Mm -hmm. En ja, die hebben eigenlijk dezelfde uh, emoties achteraf. En ook uh, dezelfde frustraties... Want wat voor frustraties zijn dat? En emoties? Um, na mijn uh, ervaring vond ik het moeilijk om me weer aan te passen aan, aan de normale gang nou, aan van zaken. het leven. Nou ja. was ja. dus te gewoon? <lacht> nou, niet te gewoon. Ik vond, nee, ik vond het eigenlijk wel erg ingewikkeld. Maar het, uh, het doet iets met je gevoelsleven. En daarna moet je de draad weer oppakken. Mm -hmm. En dat is vrij lastig. Je moet dus eigenlijk um, ja, misschien je façade weer, uh, weer op en weer naar buiten. En ik had iets heel heftigs meegemaakt. Ja, ja, en ik kon ja. daar niet met iedereen over praten. Ja. Want, want waarom kon dat niet, naar jouw gevoel? Um, omdat mensen heel wisselend reageren op ja. je verhaal. Ja, dat, ja, ja. En ik heb het uh, uh, wel geprobeerd maar Mensen schrikken van je verhaal. Ja. Yeah. Vinden het toch een beetje spookachtig. <laughs> en uh, andere mensen vinden het heel interessant. hangen aan je lippen. Ja. Yeah. En dat is ook vrij lastig. Ja. Yeah. Yeah. Want je hebt gewoon iets meegemaakt. En je wil dat eigenlijk gewoon vertellen. Ja. Yeah. En of yeah. je nu um, een opleiding hebt gevolgd. Of je hebt iets uh, meegemaakt uh, in de familiesfeer. Als je iets mee hebt gemaakt, dan wil je het gewoon kwijt. Ja, yeah. ja. Yeah. En zo gewoon was het dus niet. Nee, nee. En was het ook om, om het een beetje te kunnen plaatsen? Misschien gewoon uh, je ervaring? In, uh ja, ik moest ja. het natuurlijk wel daarover hebben. Ja, ja. Ik moest het wel gaan uiten. Ja. Maar als mensen dat zo moeilijk vinden, wat je wil vertellen... Ja. Dan geeft het nog wel eens... Uh, en hoe ben je, je daar uiteindelijk mee omgegaan? Want ik, ik begreep uit je boek, op een gegeven moment heb je heb je toch besloten om dingen op te gaan schrijven, hè? dacht ik, in een, in een ja. dagboekvorm. Toen heb je het toch weer een tijd laten liggen. Hoe, hoe is dat gegaan ja. eigenlijk? Ja, eigenlijk met ups en downs. Ja. Uh, ik ben wel begonnen aan een dagboek. Meteen uh, al? Of? Ja, eigenlijk ja. meteen. Ja. Ik ben meteen gaan schrijven. Ja. En um, ik ben met mijn moeder gaan praten. Die had er in het begin al wel moeite mee. Uh -huh. Soms kon ze het erover hebben en dan hele lange tijd was het toch wel moeilijk om het onderwerp aan te snijden. En dat schrijven, dat helpt dan. Want ja. dan staat het er gewoon, dan lees je het terug. Ja. En denk je, ja, zo is het gegaan. Ja. En dat is uh, heel objectief. Er ja. komt geen, nou, niet echt een, uh, een emotionele mening van iemand anders bij. Ja. En dan las ik het terug en dacht ik, ja, het is toch echt zo gegaan. Ja. Ja. En dat hielp. Ja, na heel veel stukjes had ik zo'n enorme bundel bij elkaar. Dat een vriendin uh, wilde het graag lezen. Ik had haar in vertrouwen genomen. Hoe heette ze? Ineke of zo? nee, was een buurvrouw of een vriendin ja. die zei op een gegeven moment van... Uh, waarom ga je het niet opschrijven, toch? Waarom ga je het ja. niet publiceren? Ja. Ja. Ja. ja, haar echte naam staat niet in het, Oh, ja, uh, in dat boekje. zal ik wel, ja. ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. En uh, aan haar had ik heel veel steun. En toen um, zei ze tegen mij, van, nou ja, als je het aan elkaar schrijft. En wat minder warrig, want het was nogal warrig opgeschreven. <laughs> ja. Dan zou ik het toch eens proberen naar een uitgever te sturen. Ja. En dat is eerst niet gelukt hoor. Dus ja. uh, ik ben ook een keer afgewezen. Ja. Hoe en, voelde dat? Um, okay, wat, ja, ik, dat, is, dat was best moeilijk. Ja. Dat vond ik best moeilijk. Maar ik dacht ook, nou oké. Okay, dan gaat het weer onder in de la. En dan hoef ik er niks mee. <laughs> ik heb het best gedaan. Ja, Hoef ik het er nooit meer over te hebben. Nee. Dat is fijn. Ja. Ja. Ja. Maar Toen kwam het er toch weer uit. Ja. En ja. heb je nou... Dat was ik was al in geïnteresseerd. Het waren, je, je schrijft dagboeknotities. Heb je er nou ook iets aan toegevoegd... om een bepaalde boodschap of zo kwijt te kunnen? Of heeft, heeft het boek ook een bepaald, bepaalde boodschap naar jou gevoel? Ja. Hm. Ja, want ik hoop dat dat gelukt is. Het boek gaat uiteindelijk over... De vriendschap tussen de mensen. Mm -hmm. En dat is wat ik in mijn ervaring heb. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen. Uh, Mediums die wel eens over door, het doorkrijgen van een boodschap. Hè? Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk wat ik heb ervaren. Dat um, het tussen de mensen moet gaan. Om wat er werkelijk in, het, in, in je hart leeft. Mm -hmm. En omdat we allemaal uh, toch naar buiten toetreden met een façade of een uh, klein toneelstukje... waardoor we het redden in het leven... maar dat je dan het echte contact in de weg staat. Nee. Ja, ik heb eruit geproefd dat jouw boek eigenlijk... een, een groot pleidooi is om uh, open te staan voor je eigen gevoel. Ja, ja en, en, en, en de ontmoeting met de ja, ander. En, en, ja. en heel veel mensen durven dat niet aan. Ja. Naar ja. hun eigen gevoel te handelen. Heb je enig idee hoe dat komt? En, ja. en, en heb jij geprobeerd om die mensen over die drempel heen te helpen met dat boek? Ik had uh, Na mijn ervaring had ik totaal geen angsten meer. Nee. Dus um, misschien is de, de, de grootste angst van de mens wel... Wat zou er eventueel zijn hierna? En durven we daar over na te denken? En ik heb gevoeld dat... Ik het, uh, dat het dus niet stopt. Dat alles doorgaat en dat je blijft wie je bent. En als je dus de juiste intenties hebt naar de ander toe. Dat dat bewaard blijft. Mm. Maar daardoor maar was ik ook een, niet angstig dan, meer. dan heb je het na, uh, uh, uh, uh, over de fase na het overlijden. Ja. Maar ik bedoel tijdens het, uh, het reële bestaan op aarde. Ja, daar hebben dus mensen nog heel veel uh, last van al die angsten omdat we bang zijn om afgewezen te worden. Ja, ja. ja. ja en je hebt ook meerdere levens, hè? beschrijf je toch? Of ja, je komt uh, terug ja. op aarde om soms. Het hoeft niet, altijd, zo niet te zijn. altijd, maar om dingen te leren of. Uh, ja. hè? heb ik ja. het goed begrepen? Ja. ja. ja en ja. als we dus durven uh, die angsten naar elkaar los te laten en te bedenken dat we allemaal dus maar mens zijn en hier allemaal samen zijn, mm -hmm. dan dan kan er weer een vriendschap ontstaan, maar dat dat is heel lastig, want als we elkaar niet vertrouwen mm -hmm. en niet die vriendschap durven toe te laten, dan blijven er dus uh, problemen. En je gaf, uh, Siska, het boek heeft de titel En hij gaf mij adelaarsvleugels, uh, ja. kan je daar iets over zeggen, dat beschrijf je in je boek ook, Ja. hoe, hoe kom je op die titel? Ja, uh, nou dat is best een, uh, een heel uh, bijzonder stukje eigenlijk in het boek. Um, ik heb mijn opa ontmoet, mijn overleden opa heb ik tijdens mijn uitreding ontmoet. En die heeft mij verteld. Dat was toch niet tijdens je uitreding, dat was toch tijdens je bijna doodervaring. Ja, ja, ja, <coughs> ja. Maar het begon met uittreden en dan een paar dagen gaat het later. Over. Paar, paar, ja, paar dagen een paar dagen later heb je die uh, ja. BDE, zoals je het ja. af, allemaal afkorten. Ja, ja. en een, een, een BDE moet aan een aantal dingen voldoen, wil je het een BDE noemen? Ja. Dus, uh, dan heb je altijd een terugblik op je leven. Er is een, uh, een grens. Dan kan je niet meer terug. En uh, uh, je gaat eigenlijk uh, reflecteren op, op wie je was en wie je bent. En wat je graag wil. En dat hoeft in de uittreding niet zo te zijn. No, no. <coughs> uh, tijdens die bijna doodervaring heb ik dus mijn, mijn opa ontmoet. Mm -hmm. En die was uh, zo ongeveer tien jaar daarvoor overleden. En um, hij heeft mij dus laten zien um, dat, er dus, dat het niet stopt. Dat het leven doorgaat. Dat hij een heel uh, prettige manier van leven had na zijn overlijden. En dat hij wilde vertellen wie Jezus was. En dat vond ik in het begin best moeilijk om dat aan te horen. Omdat ik een bepaald beeld had... Ja. Van Jezus, Omdat ik kerkelijk was opgevoed. Ja, precies, ja. Ja. En um, niet alles wat ik geleerd had. Dat, dat klopte. Ja. Met dat beeld. En mijn opa vertelde dat um, Jezus een heel inspirerend mens is geweest. En een hele fantastische man. Mm -hmm. Maar dat de mensen daar ook een, een eigen uh, stempel hebben opgedrukt. Omdat ze zo graag willen dat er een, een held is in het verhaal. Die perfect is. Hè. En. Uh, uh, hij was een mens. Een heel bijzonder mens. En er waren maar weinig van dit soort zielen die hier geleefd hebben. Uh -huh. Maar er zijn meerdere mooie mensen. Uh -huh. En daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Uh -huh. En uh, in de ontmoeting met mijn opa kreeg ik een, een soort van tekening, een houtskooltekening. En daar stond het gezicht van Jezus op. En. Um, even later heb ik dus Jezus in die trans situatie ontmoet ja, mm -hmm. en hij gaf mij adelaarsveren en dat was nodig om mij eraan te herinneren dat ik dit zou gaan doen ja, en met dit bedoel je het, schrij het, het schrijven van uh, jouw ja. ervaring of... ja het ja, was, het een, was een taak op aarde het was een opdracht Bombe. om het boekje te maken ja. En ik heb daar dus heel lang geen gehoor aan willen geven. Omdat ik veel te recalcitrant was. En nog veel te jong en te ja. onstuimig. Ja, want mag. hoe oud was je toen dit gebeurde? Ik was 18, bijna 19 mm. jaar. Mm. En dat was voor mij uh, ja, een periode van alles ontdekken. <laughs> ja. Ik schrijf ook wel in mijn boek. Uh, ik stond graag uh, op de bar te dansen met mijn hoge hakken aan. Ja. En ja. Dat, dat moest eerst nog even uitwoeden voordat ik. Uh, Klaar was voor het boek. Voor de grote taken. <laughs> ja, ja. Ja. ja. Dus uh, de, de, de adelaarsveren waren symbolisch. Ja. Um, de adelaar staat voor uh, krachtig zijn. Mm -hmm. um, de adelaar is ook een, een soort spiritueel symbool voor uh, astraal kunnen reizen. <coughs> mm -hmm. En uh, adelaars ogen zijn spirituele ogen. Die kunnen dingen zien die andere mensen misschien... Niet altijd zien. Ja. En symbolisch heb ik dus de adelaarsveren aangenomen. Maar dan moest ik wel beloven dat ik dat op zou schrijven. Ja. En hoe voelt dat dan om zo'n taak te hebben? Ja, eigenlijk voelt het niet zo zwaar. Nee? Nee. Want um, er zijn vriendinnen die hebben mijn boek gelezen. En die zeggen tegen mij van ja... Kun je daarna wel weer gewoon um, winkelen. En kun je wel weer gewoon de knop omdraaien. Ja. En dat kan ik. Ik kan gewoon weer uh, genieten van uh, een kopje koffie en uh, inderdaad lekker winkelen en uh, dansen in de kamer met mijn dochters. Ja, ja. Ja. Dus ik vind dat niet moeilijk. Nee. Nee. nee. Ik ben wel veranderd door de ervaring. Jij? Hoe, hoe in, kun je daar iets over zeggen? Um, ik kijk anders naar de mensen. Ja? Ja, voor mijn ervaring had ik misschien nog wel eens een, een vooroordeel. Of uh, was ik zelf onzeker of angstig. En nu denk ik... Uh, nee, we zijn allemaal lieve mensen. Hè. We proberen allemaal ons best te doen. Mm -hmm. Net als ik. Ja. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Ja, als iemand uh, een ander om zeep helpt... Uh, doet hij dan zijn best? Nee, dan doet hij niet zo zijn best. nee, nee. nee. nee. Het nee. gebeurt wel. Ja. ja. Ergens uh, schrijf je in je boek dat uh, de mens eigenlijk... Uh, de opdracht heeft om zijn leven... met al zijn lessen... op een natuurlijke wijze te beëindigen. Ja. En dan is er ook een groot feest... als zo iemand thuiskomt. Ja. Maar wat moeten nou met die mensen die... Uh, echt niet meer willen leven... en wordt euthanasie gepleegd... of die maken een einde aan hun leven? Er is nu momenteel... Veel, ja. een, een burgerinitiatief bezig uit vrije wil. Mm -hmm. eh? Die zijn dan niet welkom... op dat feest... Ja, dat denk ik wel. Ik denk, uh, in mijn ervaring ook heb ik mogen zien dat ieder verhaal afzonderlijk wordt bekeken. Ieder leven wat geleefd is, dat is geen zwart-wit verhaal. Dus ik denk dat iemand die het heel erg zwaar heeft in het leven of heel lang te lijden heeft gehad, dat daar anders naar wordt gekeken dan iemand die het op wil geven... maar nog niet krachtig genoeg is geweest om toch door te zetten. Dat is, iets, dat is iets anders. Maar die nuancering tref ik niet in het boek aan. Nee, nee. Nee. Ja. nee. Maar ik denk dat wel. Ik heb natuurlijk in mijn boek beschreven... vooral wat ik allemaal wel gehoord heb. Mm -hmm. En niet wat ik denk. Ik heb ja. natuurlijk zelf daar ook wel over nagedacht... Komt er misschien een tweede boek waarin je gaat schrijven wat je denkt? Ja, dat zou ik graag willen. Ja, Ik heb het, ik heb het uh, daar ook al over gehad. Ik zou heel graag een boek willen maken um, met... Uh, ik ben ook bezig met uh, fotografie. Ik zou een boek willen maken met uh, interviews. Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. En dan, uh, omdat het nog een beetje in de sfeer zit... De mensen daaruit proberen te halen. Dus met hun portretfoto in een boek en mm -hmm. een korte beschrijving daarbij. En, en hun verhaal laten vertellen. Net als ik. Mm -hmm. En dan zou ik dat het gezicht achter de BDE kunnen noemen. Zoiets dergelijks. Dus daar ben ik mee bezig. En er zijn al mensen die dat heel of graag willen. Of het Tweede Leven kan je het ook noemen. Ja, ja. ja. ja. Zeg, ja. En uh, heb je al reacties op het boek gehad? Ja. Ja, al heel ja. veel. Heel veel reacties, ja? ja. Op welke manier komen die uh, tot? Is, uh, jou? Heel uiteenlopend. Ja. Uh, uh, uh, heel veel mensen die, uh, halen er iets uit uh, uh, waar ze zelf iets mee kunnen. Mm -hmm. En ik denk dat dat goed is. Ja. Dus iedereen haalt daar weer persoonlijk iets anders uit. Ja. Wat ik fijn vind om te horen uh, is dat mensen het uh, niet een al te zwaar verhaal vinden. Er staan ook. Grappige stukjes tussen. Ja, ja. Er staat ook beschreven hoe ik ben uh, opgegroeid. Um, op een gegeven moment komt er een, uiteraard een wat zwaarder stuk. Daar kun je niet omheen. Want de, de BDE is gewoon een, een zwaar gedeelte van het boek. Um, maar dat mensen het met veel plezier toch wel gelezen hebben. En ook daardoor um, wilden blijven lezen. En dat is natuurlijk altijd prettig als je iets schrijft, ja. mensen, uh, ja. ja, uh, het schrijft... dat mensen het wel graag door willen lezen. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Wat, <coughs> sorry, wat is de albron? Is die voor iedereen bereikbaar? Ja. ja, dat is wat we ook wel hier noemen God. Maar in mijn ervaring werd dat de albron genoemd. Mm -hmm. De bron van het al, uh, het alles. En ik beschrijf ook het God in plaats van de God... Mijn uitgeefster maakte mijn correcties. En had dat allemaal verbeterd. <laughs> ja. En ik kreeg met uh, rode lijnen steeds terug de God en het goddelijke. Hm. Maar ik had in mijn ervaring gehoord... Het God. Het God. Ja, ja. En dat komt omdat het is geen persoon. Het is geen man of vrouw. Het is een energie waar wij allemaal uitkomen... Mm -hmm. En uh, die verzameling van ons allemaal en alle elementen om ons heen, dat kun je het noemen. Het alles. Ja. Even terugkomen op die Adelaarssfeer. Uh, uh, volgens mij is de Adelaar een van de drie eenheden. Ja. Wat, daar zit ook, gewoon ook de leeuw bij en, ja. de en, het, en het, lam, het lam. En het lam. Ja. Ja. Maar jij bent dus de Adelaar. Ja. <laughs> Ja, niet onschuldig als een lam dus. Nee, nee. Maar wel zo moedig als een leeuw? Ja, de, de leeuw uh, staat natuurlijk ook voor kracht. Ja. En uh, de adelaar staat dus voor het astrale oog. Um, ik heb dus na mijn ervaring... Uh, uh, mediumieke talenten gekregen. Mm -hmm. Nou wil ik mezelf niet een, een, een, een voorspeller... ...of een medium of, of, of zoiets dergelijks noemen omdat ik daar nogal moeite mee heb. Ik hou niet van de toekomst voorspellen. of een, uh, uh, Maar kan je ook, als je iemand ziet, terugkijken in zijn of haar leven? Soms wel, maar soms ook niet. Hmm. En uh, soms kan ik de aura waarnemen, maar soms ook niet. Nee. En hoe komt dat? Ja, dat, dat weet ligt ik niet. Ligt het aan jou of ligt het aan de, de tegenstander? Ja, nou, dat weet ik dat niet. niet. <laughs> um, het, het zou er natuurlijk mee kunnen te maken hebben, als iets mag komen, dan, dan komt het wel. En soms is het dan heel sterk en kan ik er ook wel iets over zeggen. Mm. Um, maar als ik op een stoel moet gaan zitten en ik ga zeggen, ik weet het allemaal, dan begeef je je op heel glad ijs. Ja, ja. En dat wil ik niet. En dan kan je er ook voor afgesteld worden. Ja, nou dat vind ik wat minder eng, maar ik, ik, ik wil dat aan een ander ook niet aandoen. Want ik ben ook een mens en het, uh, het is er soms wel. En, en soms is het een, uh, een stukje wijsheid op mijn weg of kan ik iets geven aan een ander, maar het is er niet noodzakelijk elke keer. Hmm. Zeg, Siska, op een gegeven moment beschrijf je hè, dat je naar een medium gaat in uh, Alkmaar. Hè? En dat ja. vond ik een grappig stukje, omdat dan vergelijkt iemand je daar met minestrone soep. ja ja ja en uh, daarin uh, he, dan wordt het beschreven dat je helder horend, uh, help me even. ja helder ziend, helder wetend, helder en helder horend. en dus dat je dat he, hij zegt daar van, uh, dat je heel veel talent hebt. He, ja maar dat dat nog meer of ja gestroomlijnd of meer ontwikkeld of, uh, ja ik moest ook wel zelf gaan ontdekken um, waar bij mij dan de meeste uh, waar talent het grootst was. Yeah. En hij noemde mij een ministrone ja. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ik, ik, te... ik vond het wel, het was ook een Italiaans. Manier, ja, hij ja, ja. had ook een Italiaans accent. Yeah, yeah. En hij zei tegen mij: Tjiska, jij bent een ministrone Ja. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Want. Um, yeah. In de op gaan een prijtje en een paprikaatje. En een uitje en een coujetje. Yeah. Maar het is een zootje. Ja, ja, ja. Ik vond het wel een grappig stukje. En van. dat ben je eigenlijk ook nog, yeah. zei hij tegen yeah. mij. Yeah. En jij moet gaan groeien. Yeah. En zeker zijn van wat je zegt. En niet meer wiebelen. Yeah. En ga het maar doen. Je yeah. kan het wel. Maar ga met twee beide benen op de grond. Ja. Yeah. En is dat nou iets waar je ook mee bezig bent? Of is het meer van ik laat het op me op afkomen en ik zie wel waar dit alles toe leidt? Of? Nee hoor, sinds een aantal jaar, um, ik ben nu 34, op mijn dertigste is er echt iets bij mij gebeurd dat het, uh, dat het allemaal oké okay is. Dat ik het prima vind en dat het uh, heel natuurlijk voelt. En daardoor ben ik ook beter in staat om mensen te helpen. En dat doe je ook? Ja, ja. ja. Dat doe ik ook. Maar dat doe je niet professioneel in de zin van dat je het aanbiedt? Of, of komen mensen op je pad? Of hoe gaat dat? Ja, er zijn natuurlijk wel mensen die via via al weten uh, uh, dat ik dat kan. Mm -hmm. En uh, er is ook wel eens iemand die mij belt of uh, vraagt om hulp. Dan kan ik het ook wel. Um, uh, door middel van het boek heb ik heel veel brieven gekregen. Heel veel e-mails. Mensen die uh, het moeilijk hebben in het leven. Daar kan ik wel uh, een gesprek mee voeren en uh, een hulp bieden. Nee. En dat vind ik al heel mooi. Ja. Siska, ja. Ja. Ja. we moeten er helaas mee stoppen, ja, want de tijd jammer. dwingt ja. ons. Ja. Uh, als je tweede boek er komt... Laat het ons weten, dan zul je ongetwijfeld nog een keer uitnodigen. <coughs> Gaan we dit interessante gesprek verder voortzetten. Nou, heel graag. In tussen bedankt voor je komst. Ja, hartelijk bedankt. En veel ja. succes. Bedankt dat ik mocht komen. Ja. Dit was het Cultuur en, Kunst- en Cultuurcafé van 12 februari 2010. Gepresenteerd <coughs> door Margo Oost-Indie en Tom Hendricks. En op de achtergrond Floris Faber maakt wat muziek. Ja, die het is verkouden. <laughs> Roy Haldeman deed de techniek. Graag tot de volgende keer.